Ik heb het wel eens aangehaald, dat als je het woord bestudeert, dat je bijvoorbeeld als je bij Abraham begint en dan gaat naar Isaac en dan gaat naar Jacob, dat zaken zich herhalen in patronen. Als we het dan over Purim hebben, met welk feest of feesten heeft het dan verbintenis? Oké, okay, we hebben Pesach. Ja, maar waarom Pesach? Ja, maar er is er nog één. Nog een feest. Eigenlijk heel voor de hand liggend. We hebben het over Purim En we hebben het over Yom Kippur. Want wat is de verbindenis tussen die twee? Wat betekent Poer? Lot. En wat was... En wat is op Grote Verzoendag, Jonkipur, oh, wordt het lot geworpen. En we weten dat de ene geitenbok wordt geofferd en de andere wordt weggezonden. Ja, toch? Ja. En het is, het is interessant om daarover na te denken. En als je het hebt over Purim, dan is daar natuurlijk altijd nodig over gezegd en over geschreven. Velen betrekken het boek Esther als een fabelachtig iets. Niet alleen bij historische achtergronden... maar zelfs ook in Joodse achtergronden, rabbijnen... die het uiteindelijk niet letterlijk nemen historisch wat er gebeurd is... maar het meer zien als een verhaal. Maar als je... Leest over het boek Esther... is er dan een verbintenis te maken... vanuit Esther met andere boeken van de tenag? Ja. Esther. Want in, in Esther komt... wie komt daarvoor? De koning. Er staat in Esther 4... Ik zal het lezen vanaf, laat ik zeggen, 5. Vers 5. Zelfs kochten zij raadslieden tegen hen om, ten einde hun plan te verijdelen. zolang Kores, de koning van Persië, leefde. tot de regering van Darius, de koning van Persië, toe. En onder de regering van Ahas Veros, daar komt hij. In het begin van diens regering dienden ze een schriftelijke aanklacht in tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. En het is zo, ik, ik vind het zo belangrijk om, als je leest, ook als je het boek Esther leest, natuurlijk gewoon een prachtig boek, dat je weet hoe je dat plaatst, ook geschiedkundig, hoe dat geplaatst wordt. Want we hebben het over de tijd van de Meden en de Persen. We zijn dus het Babylonische tijd voorbij, Nebuchadnezzar, en we zijn aangeland in het tijdperk van de Mede en de Persen. Als je dan naar het boek Esther gaat... dan zijn er natuurlijk diverse hoofdrolspelers. En als we kijken, dan zien we natuurlijk de koning. Dan zien we de koningin. Dan zien we onze vriend Mordechai met Esther. Oftewel Hadassah. En dan hebben we onze vriend Haman... Nu, ja, dan wordt er geschreeuwd en de ratels gaan af. Ja. Dus, het mooie is dat als we kijken naar dit bijbelboek Esther, dan gaan we naar zoveel andere bijbelboeken. Of niet? Want wie is de typering? Als we praten over Mordechai, beginnen we met Jozef. Jozef was in? in ballingschap. En wij weten nog hoe hij, verkocht, verdrukt enzovoort, uiteindelijk opgeklommen is tot tweede man. Ja toch? Wie is er nog meer? Mozes. Exact hetzelfde verhaal. Wie is er nog meer? Daniel. Het zijn de ballingen, zij die uiteindelijk het overheerst zijn, weggevoerd zijn. En onder het bewind bijvoorbeeld van Nebukadnezar, wie wilde hij als eerste mee hebben? Alles van royalty. Alles wat aan het hof zat, alles wat. dat werd. Weggehaald. En dat verbleef ook aan het hof. En als we gaan kijken naar uh, het boek Esther, dan, dan moet je eigenlijk je inbeelden dat in de plaats waar dit zich afspeelt, in die hoofdstad, ja, dat aan dat hof ook nog steeds deze mensen vertoefden. Want als we praten over Mordechai, wie is Mordechai? Verschillen erover oom, neef. Maar wie is hij? Hij zit in de poort van de, van de koning. Er zijn, het, het, het punt is, als je erover eh, nadenkt, ook over hun namen. Eh, we zeggen al Esther wordt gebruikt. Eh, Hadassah. Je kunt ook zeggen Hester. Esther is natuurlijk afkomstig van Ishtar. Dan is het dus verwijzend naar... Je kunt op Esther naar twee kanten. Je kunt zeggen, het is Ishtar. We gaan dus kijken naar deze afgodengodin godin. Met Mordegai in een bito. Want of zijn naam heet, is Mordechai, Dan is hij dienaar van Moerdok. En Moerdok is een afgod... Binnen dat systeem. Ja. Sommigen zeggen: ja. Mordechai betekent kleine man in het Hebreeuws. Ja, ook nog wat voor te zeggen. Maar um, als je verder gaat kijken, één ding staat als een paal boven water. En Esther, Hester betekent verborgen. verborgen. En dat komt meer overeen. Met het verhaal, want wat is verborgen in dit verhaal? God's naam, Gods naam is verborgen, maar ook bij Hester. haar identiteit. Want Mordechai gaf haar de opdracht om haar identiteit niet prijs te geven, en dat heeft ze ook in al die jaren eerst dat ze aan dat hof vertoeven dit niet gedaan. Um, Mordechai. ...is waarvan afkomstig? Heel erg belangrijk, want hij is een... ...Benjamiet. Er staat niet voor niets... ...waar hij vandaan komt. Zijn overgrootvader... ...wet overgrootvader was? Kies, de vader van... Saul. En is dat van belang? Ja. Want we hebben nog een... ...hoofdrolspeler, Haman. Jullie waren te laat... En hij is een? Een agregiet. Haha. Waar komt hij dan vandaan? Afstammeling van Ezou. Afstammeling van Esau, Maar ook afstammeling van? Amalek. Zie, dan wordt het, al, wordt het al een interessant verhaal. Want deze twee komen elkaar tegen. En wat is het interessante? Waarom is Mordechai de man... Die daar staat. En wat, waarom buigt hij niet? Maar waarom hij? Omdat hij de enige is van de twaalf. Die niet boog voor, voor? Amalek. Waarom niet? Hij was er niet geboren. Benjamin was niet geboren. Hij was de enige die nooit gebogen heeft voor? Amalek. En het interessante is. Dat... God spreekt en die zegt, je zult niet buigen voor, niet voor deze gasten, niet voor hun goden, enzovoort, enzovoort. En het punt is, en dat is natuurlijk ook een soort repeteerwekker, dat doen ze, wel of niet? Wel, dat gebeurt wel. En Mordechai met zijn afkomst van de Benjamieten, men zegt ook wel dat uiteindelijk de tempel in dat gedeelte in Jeruzalem, in het deel van de Benjamieten, is neergeplant... omdat zij de enige waren die nooit zich gebogen hadden voor afgoden. Maar er is een strijd. Een oude strijd. En als je gaat kijken, dan is die strijd een hele bekende strijd... die keer op keer terugkomt. En hoe komt het dat we weer in de repeteer in de repeterende breuk terechtgekomen zijn. Ik heb hier ook eens gesproken over... wie van ons houdt zich bezig met waanzin? Weet u dat nog? Misschien al een tijd geleden. En ik had niemand houdt zich daarmee bezig. Toen heb ik gezegd, laten we eerst eens vaststellen... wat is waanzin? Waanzin is elke keer hetzelfde te doen... in de verwachting dat de uitkomst anders wordt. Als je dit boek leest... dan is het elke keer... Toch afwijken in de verwachting dat. Want waarom werd Saul als eerste koning uitgeroepen? Om exact dezelfde reden. En wat was de eerste opdracht die Saul kreeg? De malekieten. En welke koning voerde daar toen de zaak aan? Agag. En wat gebeurde er? Want wat was de opdracht van Saul? De opdracht van Saul was om alles. alle, alle kieten, alles af te maken. Niet alleen mannen, vrouwen, kinderen. Hooggeplaatsten tot de koning alles aan toe. Ook hun dieren, alles. En wat was het andere stuk? Wat mochten ze niet? Geen buit. Geen buiten. En wat gebeurde er? En ze werden niet allemaal afgemaakt. En wat bleed daar? En daarmee was de val van Saul en van de Benjamieten op zich, was een feit. Dus, als je daar naar kijkt, dan gaan we door de geschiedenis heen. En dan komen we al in, in de repeterende breuk terecht... En dat is mooi om die boeken in verband met elkaar te lezen. Niet op zich, maar in verband met elkaar te lezen. En waar kom je dan terecht? Dan komen we uiteindelijk in het boek Esther. En dan krijgen we exact dezelfde stelling. Want daar hebben we Mordechai Die zich stelt tegenover Haman. Of niet? <tacht> en dat gevecht... Mordegai die buigt zich niet. En als je kijkt naar Mordechai, Mordechai, ik vind het meest wa aan waarschijnlijke, er staat Mordecai de Jood. Maar feitelijk heeft hij een titel. Ik denk, ook als je dat bestudeert, en daar is heel veel materiaal over, dat is interessant om daar allemaal in te duiken, dan lees je. Dat, en dat vind ik de meest aannemelijke... dat Mordechai zat in de poort. De poort is daar waar... wat gebeurde daar? Rechtgesproken werd. Hij was rechter. En waar, wat, wat voor rechter was hij? Van de Torah. Over de Joden... die daar in aantallen waren... Ja, werd rechtgesproken. En dat werd in die tijd toegestaan. Er waren natuurlijk... en dat kun je lezen... Ja, de koning was natuurlijk trots op alle landen, provinciën enzovoort enzovoort die hij bezat. Van Europa tot en met India, Ethiopië en whatever. Dat was al wel wat. En binnen die verscheidenheid had men natuurlijk de mogelijkheid om hun eigen cultuurgedeelte te handhaven. Dus hij was en ik ik vind dat het meest aannemelijke. Hij was rechter. Hij zat niet zomaar in de poort draadjes te trekken. Hij zat daar en deed een heel belangrijk taak. En daar vandaan kende men hem ook. Hij was natuurlijk bekend. Zijn nicht, die is ook niet zomaar een dame. Modigai is van koninklijke afkomst. ...en zijn nicht in een dito. Je kunt, hoe het ook zij, als je de situatie toen bekeek... ...hoe koningen hun harems hadden, wat daar binnen kon komen en niet... ...dat was niet een kwestie van kom maar binnen met je knecht. Dat werd compleet geselecteerd ja, en dat had een bepaalde klasse. En natuurlijk, een van de aspecten van de klasse was het uiterlijk... En dan werd, zoals u ook kunt lezen, werden deze dames, deze maagden, werden compleet geprepareerd ja, en onderwezen en uh, compleet klaargemaakt voor de ontmoeting met de koning die op zich maar eenmalig was. En de klasse van, van haar en zij, zoals haar oom ook zei, je bent waarschijnlijk geboren voor een tijd als deze. En het mooie is dat Hester, dat zij, in het verborgene exact contact bleef houden met haar neef, oom. Dat is een beetje of beide of dubieus, een van de twee. Um, en dat ging natuurlijk via de koninklijke postbodes, dus laat het zo maar zeggen. Er waren natuurlijk de dames die in de harem zaten, die waren onderverdeeld, die hadden ook weer hun kamerheren. Dat waren eunuch's. dat waren mannen die gecastreerd waren, ja? die zorgden voor de gang van zaken. Zo zat zo'n heel aspect in elkaar. Vergis je niet dat Sousa, dat, dat Soushan of Sousa, dat was een enorm complex... En een rijkdom, dat wil je niet weten. Als je de Annade leest, toen dat veroverd werd. door de Grieken. Het is heel simpel. Daniel, neem ik het neer. Gouden hoofd, één. mede Grieken. en daarna gaan we naar de Romeinen. Dus toen dat veroverd werd. toen zijn ze daar, ik geloof. alleen al met 20.000 ezels aan de gang gegaan. Om het, om het goud en het zilver. en de kostbaarheden eruit te halen. Dus je kunt nagaan. Ja. En dat is iets als je, als je daarover nadenkt. Dat je probeert ook te schilderen. Wat is die tijd? Hoe heeft dat in elkaar gezeten? En, in, en hoe verhoudt zich dat in die Bijbel? Dit feest, het Purimfeest, is natuurlijk niet een feest... wat door Yahweh ingesteld is. Zoals we dat kunnen lezen in Leviticus 23. Dat is een ander aspect. Maar het is een ander feest dan het feest wat we hiervoor behandeld hebben, Ghanoukha. Want, nogmaals, Ghanoukha ja, is natuurlijk een historisch feit... en in eerste instantie een militair feit... waar een overwinning is behaald over de Syrië, over de Syrische overheerser... en men de tempel weer in ere heeft hersteld... En dat is een aspect wat later dan een inzetting wordt om feest te vieren enzovoort. Dit boek is natuurlijk een ander boek. En wel degelijk heeft dit boek een enorme overeenkomst met datgene wat het volk van Israël keer op keer tegenkomt. En niet alleen toen, maar nog. Die setting is exact hetzelfde, of wij nu praten over Haman, of je nu praat over dat stuk, of je praat over, nog niet zo gek lang geleden, dat de oorlog Irak, weten we die nog? Met kutraketten enzovoort, Saddam Hussein, die het erop gemunt had. En het mooie aspect, kun je prachtig overlezen ook, en meegemaakt toen, was dat die oorlog die eindigde op de vaste avond voor Poerim. En toen was Poerim een onwaarschijnlijk feest. Als je met gasmaskers en alle dreigingen, snap je. En voor hen, die daar natuurlijk van in hun DNA alles hebben en meegemaakt hebben, en was dat een enorm aspect. En de Hamans, die zijn er natuurlijk nog. En niet voor in de laatste plaats bevindt hij zich nu weer in Perzië. Men probeert nu een andere koers te varen. Maar degene die daar stond te brallen, die deed natuurlijk niet anders dan exact hetzelfde wat duizenden jaren daarvoor zich had afgespeeld. We hadden in Libië ook nog zo'n vriend, Momar. Toch? Dus vanuit dat aspect is het feest van Purim een compleet ander feest. Omdat het raakt aan de feesten, maar het raakt aan de essentie. En aan de essentie dat God uiteindelijk heeft gesteld toen dat alle Amalekieten moesten verslagen worden. En met Saul, zijn eerste opdracht, weer. En in het boek Esther, weer. En het interessante is, in het boek Esther, wordt, het, wordt datgene wat Saul naliet, wordt door Mordechai wel gedaan. Want wat deed hij? En niet alleen Haman, met tien zonen, ja, tot de laatste, hij kreeg het bezit... En hij kreeg de volledige heerschappij over dat hele huis. Toch? En het interessante is... Als je het hebt over de buit. Wat heeft men toen gedaan? Hoeveel mensen zijn er op die dertiende... Hoeveel mensen zijn er toen omgekomen? 75.000. 75.000... Die hen, oftewel de Israëlieten, de Joden, wilden ombrengen, zijn zelf omgebracht. Maar wat hebben de Joden niet gedaan? Geen buit. Ze hebben geen buit genomen. Geen buit. En dat, weet je, die aspecten zijn in dat boek van Esther, ja, van een absolute, van een groot belang. En je ziet ook, het valt samen in de tijd dat de koning, de koning Darius, ja, uiteindelijk toestemming gaf om de tempel in Jeruzalem opnieuw te gaan bouwen. Je ziet daar de complete tegenstand van de volkeren, van alles wat er omheen ligt tegen de joden. Je leest exact wat Haman zegt ten opzichte van de koning het is een volk wat uiteindelijk u tegenwerkt, onderuit haalt, enzovoort, enzovoort. Het heeft zo'n enorm impact. En verdient in mijn ogen veel meer aandacht... dan dat het, laten we zeggen, tot nu toe heeft gekregen. En niet zozeer, natuurlijk, is het prima dat... Uh, een soort verkleding en, en, en alles wat eraan aan vastzit. Maar het gaat er mij nog, nog verder om dat we zo begrijpen ja, wat dit boek vertelt. Ook ten opzichte, in, in, in relatie tot de eerdere boeken van de tenacht, tot de geschiedenis en de herhaling die zich continu daarin afspeelt. Het is geen fabelboek. Ik geloof dat op geen enkel front. En als je kijkt in de geschiedenis... en je kijkt uh, wie er geregeerd heeft... En, enzovoort, enzovoort... dan is het niet onwaarschijnlijk... dat de namen van Esther... en dat moet je zelf maar bestuderen... dat kun je allemaal opzoeken... en van Mordecai... Die, die kom je tegen. En dit aspect blijf je tegenkomen... Polen is een groot voorbeeld ervan. Casimir. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Casimir, de Great in Krakau. Die groot en machtig werd. Waardoor? Omdat hij wat aan zijn hof had: de Joden. Totdat de rijkdom zo groot werd. En wat gebeurde er toen? Toen moesten ze uit Krakau gezet worden. Aan de andere kant van de rivier. In het gedeelte wat nu nog steeds heet Casiniers. Toen ik daar voor de eerste keer kwam, en dat is al een hele tijd geleden, vlak na de val van de muur, kon ik niet begrijpen waar ik liep. Een plek waar 60, 65.000 mensen hebben gewoond. Die weggevoerd zijn. En er was nooit iets veranderd. Er was ook nooit iemand komen wonen. Het was leeg. En ik was daar toen, weet ik veel, 55, 60 jaar later... Nou ...nooit iemand gekomen. Het stond gewoon leeg, midden in Krakau. Meneer Spielberg wist niet wat hij zag toen hij kwam. Die dacht, met decor, Die had helemaal geen decor nodig. Het was allemaal intact. Bizar. Ik zal het nooit vergeten. Maar het verhaal van koning Ferdinand en Isabella van Spanje... 1492, is dat een ander verhaal? 1158, Groot-Brittannië, is dat een ander verhaal? Het is exact hetzelfde verhaal, ver, verhaal wat zich blijft herhalen. Het zijn niet zaken die op zich staan. En natuurlijk, vroeger kon men over dit boek Esther... weet ik ook nog wel, kan je nog wel lezen... Verhalen dat het zeer overdreven was. Een complete genocide enzovoort. Maar ja, na de Tweede Wereldoorlog heeft niemand dat meer gezegd of wel? Als we inquisities induiken. En het zijn voor mij altijd zaken die ik tot op de bodem toe wil. Het, is, het valt niet eens helemaal te bestuderen. Maar om inzage te krijgen hoe dat dan uiteindelijk zit. En feitelijk vandaag... Aan de dag zijn de ingrediënten nog steeds compleet aanwezig. Dus het Purimfeest is voor de Jood een enorm feest. De rabbijnen vertellen het volgende. De rabbijnen zeggen dat als Messias terugkomt, zullen alle feesten vervallen. Behalve Poering. Ik zeg dat niet, maar dat is wat zij zeggen. Dat is wat de joden zelf ook zeggen. Zo belangrijk is dat feest voor hen. En waarom is het belangrijk voor hen? Omdat het hen raakt in hun identiteit. identiteit in hun wezen. In hun zijn. Het gevecht van Mordechai met Haman. Aan de orde gesteld. Zoveel honderden jaren later. Op exact Dezelfde wijze in de verstrooiing als dat we teruggaan naar Pesach. En nogmaals, lees Jozef, Mozes, Daniel. Feitelijk identieke verhalen in een ander decor. Maar het gaat elke keer weer om exact dezelfde essentie. En als we gaan, dan kom je uiteindelijk, als je in de schriften blijft lezen, waar kom je dan uiteindelijk uit binnen diezelfde essentie? In welk boek kom je uit? Openbaring. Openbaring. En praten we feitelijk over exact dezelfde setting. Dat is de reality waar we het over hebben. Nogmaals, het feest van Poerim, ik weet, en als ik nog een keer daaraan denk zal ik het meenemen. Ik heb daar de, de uh, docum, documenten, de, de documentary, zo heet dat, op de cd van uh, onze Franse journalist. Nou, die naam ik even kwijt. Maar daar kun je zien bijvoorbeeld wat nog steeds vandaag de dag, als het Poerim nu gevierd gaat worden kun je meegaan... naar een dorp in Polen... en daar wordt Poerim gevierd. En hoeveel Joden wonen daar? Nul. En daar heeft alles vrij. Het hele dorp is vrij. De scholen zijn er. Alles heeft vrij. En op het plein wordt daar... helemaal volgens alsof je denkt dat je in Jeruzalem... of waar dan ook staat... wordt Poerim gevierd. Waarom? om de hele eenvoudige reden... dat in dat dorp... de helft van dat dorp... Joods was. En dat binnen één dag... binnen een halve dag... het dorp half... leeg was. En het interessante is... dat die mensen van dat dorp... dat herdenken... en die treuren daar nog over... tot op de dag van vandaag. Elk jaar... met Purim wordt daar... de zaak opgevoerd. En herdacht wat ze uiteindelijk aan hun dorpsgenoten hebben gedaan. Apart. Maar zoek het maar op. Internet kun je het, kun je het krijgen. Het, het, het, is een, het is een documentaire. Die is de moeite waard om een keer gewoon te zien. Ik heb hem toevallig, maar heel weinig, die, die hem hebben. Um, en daar kun je dit zien. Ook binnen het dorp, alles. Uh, het tweede stuk wat je daarin ziet gaat over Marano's in Spanje en in Portugal hoe nu vandaag de dag er allerlei rituelen zijn die mensen doen ze weten niet eens meer waarom of wat dan ook, maar het is overgeleverd en dat in de diaspora zo heet die ja. um, en dat is, is onwaarschijnlijk hoe dat gefilmd is en, en de laatste is opgenomen in Buenos Aires Argentinië, de dwaze moeders en dan denk je, wat heeft, wat heeft dat dan te maken met de diaspora? Maar in Argentinië, in de tijd dat zoveel mensen zijn verdwenen, gemarteld enzovoort, zijn er een enorm aantal Joden verdwenen. Gemarteld. En als zij kwamen, en de Gunta wist dat het Joden waren, was hun lot tien keer erger dan van de anderen. En... In die documentaire zie je elke keer moeders die hun kinderen, hun man of hun kinderen zijn verloren en die spreken daarover. Het is Poerin, begrijp je? Dat hoe je het verband ook legt, je elke keer in exact dezelfde situatie en die gaat verder dan daar waar dit boek ophoudt. En als we kijken in datgene wat in het verschiet ligt, nogmaals, dan kom je in de openbaringsbrief. En de openbaringsbrief, als je dat wil lezen, en ik, ik weet dat zo vaak gezegd wordt dat het akakadabra is en heel moeilijk is en wat dan ook. Maar het kan niet zijn dat dit voor ons moeilijk is. Waarom niet? Omdat het staat dat het voor kinderen te verstaan is. En de hele openbaringsbrief is de cyclus van wat? Openbaringen is een afspiegeling van welke cyclus? Drie feesten. Het begint met trompetten. Dus Yom Teruah. Yom Kippur. En dan krijgen we het Loofhuttefeest. En binnen dat licht kun je compleet openbaringsbrief kun je lezen. En dan vind je het ook niet vreemd wat daar staat. We hebben net hier de prachtige de chauffards doen laten klinken. Elke keer komen die ook weer aan bod: of de chauffar of de trompetten. En dan moet je lezen. En heeft het altijd verband met datgene wat je weet, maar alles draait om om de tijden die Yahweh gesteld heeft. Toch? En wat zijn die tijden? Shabbat? Shabbat? Feest van ongezierde broden. Het moet uit je hoofd... Dit, dit, dit, moet, dit moet helemaal gegeten worden. En die feesten, het kan niet benadrukt worden hoe belangrijk het is... tot in detail dat wij weten hoe die feesten in elkaar steken dat we weten in verband als we praten over het goede nieuws... wat wij de evangelie noemen... hoe die daarmee te maken hebben. Wat daarin vervuld is. Waarom Yeshua gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Want het heeft alleen maar daarmee te maken. Daarom zegt Shaul dat de feesten... zijn een afspiegeling, afspiegeling van... dat dat moet komen... En Yeshua heeft die voorjaarsfeesten vervuld. Oh ja. En hij heeft iets van het najaarsfeest vervuld, of niet? Eerste deel van de Welk deel? Het eerste Het lot. Waarom heeft hij dat vervuld? Wat is er dan daar vervuld? Wie werd er tentoon gespreid? Twee. Die allebei dezelfde naam hadden. Barnabas, oftewel, wat betekent Barnabas? Zo van de vader. Zo van de vader. En de andere kant stond? Ja, ook zo van de vader. Zo. En het lot werd. En alles, alles heeft in detail daarmee te maken. En voor ons, en dat is mijn hele wezen en mijn passie, is dat we begrijpen. Weten dat het daarover gaat. Want als je dan leest en je studeert. Dan kun je soms huilen. En dan kun je soms, moet je stoppen. Want dan moet ik, en vraag me aan mijn vrouw. Die, denkt, die heeft wie wat. Dan moet ik lachen. Of ik moet door de kamer juichen of wat dan ook. Het moet in elk stuk, elk vezel, elke cel van ons wezen. Moet dat één zijn. En het punt is dat als wij kijken, ook binnen wat wij doen, binnen denominaties, binnen oud-verbond, nieuw-verbond, euh, binnen euh, noem maar op, ja, wij altijd zaken separeren. Maar Yeshua, wat heeft hij vervloekt voordat hij stierf? Hij sprak tegen de vijgenboom. En waarom sprak hij tegen die vijgenboom? Adam en Eva stonden waar? Want we hebben het altijd over een appeltje, maar het bestaat niet dat er een appelboom... Waarom? Omdat we praten over twee bomen. En de ene boom heet de boom... Kennende... Ja, in, in, in mechanisch Hebreeuws vertaald staat er eigenlijk de boom... Van functie en dysfunctie. Functioneel en dysfunctioneel. Goed en kwaad zeggen wij. En die staat benevens de boom des. <laughs> en zolang wij blijven eten van die boom. Praten we over. Goed, fout, wel, niet. Maar het punt is. Dat hij alles verzoend heeft opdat wij weer opnieuw staan in de Hof van Eden. En wij de keuze hebben om wat te doen. Waarvan te eten? De boom des levens. En dat is een heel ander verhaal. Dat gaat nooit meer over het feit fout of goed. Jood of... Dat is ook wat Shaul zegt. Dan heeft dat allemaal afgedaan. Het is aan ons die keuze. Poerim is van belang. Om dat boek te bestuderen is van belang. Om het in verband te brengen is van belang. Alles is één. Anders zat dit boek er niet in. Toch? En natuurlijk is het Hester. De Verborgene. En het mooie is dat in dit hele boek hij met een hoofdletter verborgen is. Maar meer aanwezig dan waar dan ook. Oké. Okay. Rest mij één ding. Gakseporim sameach. Amen. Voordat dat gaat komen. Amen. Amen. Amen.